Middernacht, het begin van donderdag 22 maart. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie in Toulouse lijkt te zijn begonnen met een inval... bij de woning van de verdachte van zeven moorden. Bij zo'n appartement zijn zeker drie explosies gehoord. De politie heeft zijn huis al bijna 24 uur omsingeld... maar de verdachte weigert zich over te geven. De afgelopen avond werd de straatverlichting afgesloten... in de wijk waar de 24-jarige verdachte woont. De pers wordt op grote afstand gehouden...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 Hero Brinkman was, behalve Tweede Kamerlid, ook fractievoorzitter van de PVV in Noord-Holland. Gisteren verliet hij de partij. Hij was het niet meer eens met de koers van de PVV, zoals Geert Wilders die uitstippelde. Brinkman zegt in een reactie: ontzettend tevreden te zijn dat drie Noord-Hollandse statenleden de partij ook hebben verlaten. Een kunstproject in het Amsterdamse Vondelpark, waarbij s'nachts blauw licht branden, is per direct stopgezet omdat het gevaarlijk is voor het verkeer. Verscheidene fietsers zijn al op elkaar gebotst in het donker. Volgens stadsdeel Amsterdam-Zuid was het licht onveiliger... dan vooraf was ingeschat. Het was de bedoeling dat alle lantaarnpalen in het Vondelpark... tot 25 maart blauw licht zouden uitstralen. PSV zit in de finale van de strijd om de KNVB-beker. De Eindhovenaren versloegen Herenveen met 3-1. In de finale ontmoet PSV de winnaar van het duel van morgen... tussen AZ en Heracles. Het weer, het is helder, maar in het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag volop zon en gemiddeld 17 graden. Na morgen blijft het mooi voorjaarsweer... met vrij hoge temperaturen en veel zon. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A4 Delft richting Amsterdam. Tussen Leidsterdam en Zoeterwoude Dorp. Twee kilometer file door wegwerkzaamheden. Tot zover de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Helco Span. Goeienacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Waarin we u, als daar aanleiding toe is, natuurlijk op de hoogte houden van de situatie in Toulouse. Maar ook ga ik vannacht praten over een wereld waarin internet ons leven bepaalt. Een wereld waarin geen geheimen meer bestaan. Een wereld waarin informatie goud waard is en mensenlevens. En een wereld waarin de global village soms een eenzaam dorp is. Dat beeld schetst de Vlaamse schrijver en theatermaker Joost van de Kastelen in zijn nieuwe roman Massa. Een boek ook over zijn stad Brussel en over het oude continent Europa... dat ten onder gaat aan haar munt en aan haar eenheid tot het volk. De macht grijpt. Joost van de Kastelen debuteerde in 2009 met de verhalenbundel Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij. De Vlaamse pers heeft hem sindsdien omarmd. Ziet hem als schrijver van guerilla -proza, En zijn collega Tom Lanois beschouwt hem als de spannendste stem van zijn generatie. In het theater was hij te zien samen met het theatercollectief Abattoir Fermé. En tegenwoordig in zijn soloprogramma Otaku. En zijn columns zijn dan weer te lezen in de Vlaamse krant De Standaard. Joost van der Castelen, nacht. Fijn dat je er bent. Ja, heel blij om hier te zijn. Joost, in België stond het nieuws vandaag helemaal in het teken... van de plechtigheid in Lommel, waarbij afscheid werd genomen... van de slachtoffers van het busongeluk vorige week in Zwitserland. Morgen een nieuwe plechtigheid, met dan in Heverlee. Hoe ervaar jij zo'n dag als vandaag? Uh, het nieuws zelf doet pijn. En dat is vreemd om steeds opnieuw die pijn te ervaren. Ik was trouwens, toen het gebeurde... Uh, en toen het nieuws binnenkwam was ik onderweg naar Nederland ik moest gaan optreden met otaku in Nederland en, en dat is een van de weinige keren dat je jezelf zo beperkt voelt als komiek en als artiest of als schrijver toekoeer, om, om daarmee om te gaan je weet enkel dat het pijn doet en je moet die pijn duidelijk, duidelijk kunnen ja, je wilt dat die pijn stopt en, en het enige dat, dat je daarvoor kunt doen, is dat gewoon er, er volop in te gaan. En, en, en hoe ja, heb je dat gedaan die avond? Sowieso, mijn, mijn comedy is, is niet vanzelfsprekend. Het is, het, is, het, is, het is een comedy dat eigenlijk heel weinig met lachen te maken heeft. Uh, dus het werd nog, nog meer sereen die avond. Het werd... Het werd het werd nog kwetsbaarder. Het is sowieso heel kwetsbaar wat ik sta te doen op zo'n podium. Ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn. Ik probeer zo pertinent mogelijk te zijn. Ik probeer zoveel mogelijk impact te maken. En dan sta je daar ook als vader. En, en dan weet je van, van... We moeten dit wel blijven doen. We moeten blijven praten. We moeten blijven optreden. We moeten blijven dingen maken. Want de wereld stopt niet. Ook al lijkt het niet, lijkt het zo. Maar, maar de wereld mag niet stoppen. Nee, het is die... erg. De wereld mag niet stoppen, je moet er niet aan voorbij gaan, maar de wereld gaat door, zeg je. In, in je boek massa ben je, ben je uh, op de een of andere manier pertinent in, in wat je zegt. Uh, je bent ook verontrustend in uh, uh, wat je zegt in het boek. Ben je dat op zo'n avond ook, of ben je uh, dan toch door twijfel ook overmand? Over, mand? over uh, of die wereld wel door kan draaien voor je gevoel? Ja, natuurlijk. Uh, nee, het gaat door. Ik, ik, ik, ik sta daar, zoals ik daar elke avond sta. Ik sta daar, mijn geloof in mijn materiaal en het ook belangrijk vinden. En, goh, ik was eigenlijk nog meer aangedaan door, door hoe dat de pers ermee omging, natuurlijk in Vlaanderen. Er, er is een debat dat nog altijd bezig is met het publiceren van de foto's van die kinderen zelf ja, in de krant. In de krant. En, en, en dat is iets. En dan hoor je mensen die het proberen te verantwoorden. En dan wordt het moeilijk. Dan weet je ook van hoe fragiel de pers, media, uh, algemeen belang, persoonlijk belang, hoe gevoelig dat is en dat we er nog niet uit zijn. Dus, dus ik, ik vind wat ik doe is een tegenstem. Zowel in mijn boeken, in mijn columns, in mijn comedy, in mijn theater. Ik probeer een tegenstem te vormen. En ik probeer gewoon zo duidelijk mogelijk voor mezelf te bepalen wat ik belangrijk vind. En ik probeer wat ik dan belangrijk vind terug in het gezicht te gooien van media, politiek, kunst, wat dan ook. Zodat, zodat we niet denken dat we het al weten. Dat we er, alles kan terug herdacht worden. Ja, en daar ben jij voor. Dat is jouw functie in het theater en in de literatuur ook. Uh, nog heel even over, over die dag van vandaag. Het valt mij op dat mensen... Tijdens zo'n plechtigheid aan plein publiek rouwen, uh, de, de familieleden, uh, ouders, uh, broers en zusters van die slachtoffertjes, die rouwen met de televisiecamera's op hen gericht. Waarom zouden die mensen daarvoor kiezen, denk je? Maar de televisiecamera's zijn gewoon aanwezig. Zij kiezen niet. Alleen, het zou toch schandalig zijn dat je daarmee moet bezig zijn. Dat je dat je uw kind verloren hebt en dat je ondertussen moet denken: want, oei, er is een camera op mij. Dan maar zou... ze hebben ook niet gezegd... wij willen die camera's er niet bij. Maar je bent daar toch niet mee bezig. Je bent toch niet Als je als je, je kind verloren hebt... dan denk je niet van... oei, er zit iemand te kijken naar mij. Ah, dat is een, Allee, dat is een, een basale, basale gebeurtenis. Dat is primair. En dan zou de cameraman op zich... even... dan zou hij de rationele van de twee moeten zijn. Als die helemaal opgeslokt wordt door het irrationele, door dat onmenselijke verdriet... dan moet hij het rationele besef hebben dat dit even niet oké okay is. Wij hoeven niet elke seconde van verdriet te zien. Wij zijn zelf verdrietig. Dus, dus het is oké okay om stil te zijn. Het is oké okay om een zwart beeld te geven. Het is oké okay om iets wits te publiceren. Die televisie had er helemaal niet moeten zijn vandaag, zeg je. Nee, al ja, wat willen we ook weten van dat ongeluk? Wat, wat, wat willen we echt daarvan weten... Willen we weten wat er gebeurd is? Willen we weten wie dat schuldig is? Hebben we een schuldige nodig? Willen we weten waarom? Willen we, willen we een godsvraagstuk oplossen? Allee, wat is, het is nieuws. Ik twijfel geen seconde dat dat nieuws is. En het is erg. Ik twijfel er nog minder aan dat het erg is. Maar wat willen we weten? En daar moet de pers eigenlijk op kunnen antwoorden. De pers zou voor zichzelf moeten beslissen... Dit is wat belangrijk is aan dit ongeluk. Dit is wat belangrijk is aan dit soort nieuws. En wat nu, zou jij willen weten? Ik zou gewoon... Oh, wat er precies gebeurd is. De feiten. De feiten wil je weten. Omdat, en dan weet jij genoeg. Dan weet ik genoeg. Ik, weet, ik kan me gerust voorstellen hoe onmenselijk het is dat die mensen die een kind verloren hebben... dat die onmenselijke pijn beleven. Ik kan me dat voorstellen. Ik heb er geen beeld voor nodig. Ik heb geen huilende mensen nodig om zelf te beginnen huilen. Um, maar ik wil wel weten wat er gebeurd is. Dat is wel mijn recht als burger, als, als, als consument van, van de pers... om te weten, wat is er precies gebeurd? Ik wil die eerlijkheid wel. En daar houdt misschien je recht ook wel op. Want op zich het feit dat iedereen mee kan kijken... met zo'n zo gebeurtenis in Lommel en morgen idemdito daar in Heverlee... Uh, dat heeft ook te maken met waar het in jouw boek over gaat. Het internet dat alom aanwezig is. Het internet dat ons leven steeds meer overneemt. Kennelijk hebben we ook het gevoel dat we overal ook het recht hebben om bij te zijn. Om het recht, uh, uh, ja, we, we eigenen ons het recht toe om te weten wat, wat andere mensen bezighoudt. We zijn wel internetwezens geworden. En bijna ook een klein beetje naïef in hoe we daarmee omgaan. Alleen internet is een ontzettend fascinerend medium, maar ook een kwaadaardig medium. Ik zeg dit niet als pessimist, ik zeg dit gewoon als realist. Ik zeg dat internet buiten onze controle is gegroeid. Net als de financiële markt. Wij hebben dat ooit uitgevonden en als een monster van Frankenstein is het ons ontglipt. Dus wij moeten onszelf terug herdefiniëren als gebruikers van het internet. En dan moeten we wel beseffen, dat woord. We zijn gebruikers van internet. We zijn niet de bezitters van internet. Internet is een, is, is een entiteit op zichzelf geworden. Net als de financiële markt die zelf een of andere logica in zich heeft dat wij niet meer kunnen snappen. Wij gebruiken de financiële markt, maar we bezitten het niet. En net zoals, ja, hetzelfde kun je zeggen over informatie. We gebruiken informatie, maar echt weten wat er gebeurt dat is bijna onmogelijk geworden, omdat het zo complex is. En we denken dat we de informatie over het internet bezitten... maar jij zegt, nee, dat is niet zo, we zijn alleen maar gebruikers... en meer rechten hebben we niet. Toch zijn er bijvoorbeeld op het internet instellingen en bedrijven actief... die zich heel erg als, als bezitters van het internet profileren. Facebook, Google, eh, die willen graag dat wij binnen hun veilige omgeving blijven opereren. Ja, en, en dat, is een, dat is ook een heel vreemd fenomeen. Allee, ik vergelijk het graag met... Er bestaan dus ook uh, uh, websites voor moslims-fundamentalisten die nooit buiten die, die, die, die kleine kring van websites geraken. Wat heel vreemd is natuurlijk, namelijk internet is een open medium, maar toch kun je erin slagen om nooit een andere mening dan uw eigen mening te horen. Of bijvoorbeeld, wat ik ook heel fascinerend vind, er bestaan bedrijven die informatie kunnen verwijderen van internet. Stel, je hebt een sollicitatiegesprek en je wilt de meest de resultaten die het best u vertegenwoordigen, wil je bovenaan een Google zoekopdracht. Daar kunnen bedrijven dat voor zorgen. Net zoals bedrijven kunnen voor zorgen dat alle gegevens van u verdwijnen. Dat je een of andere mythe wordt, dat je een legende wordt, dat je een schim wordt op het internet. Dus er zijn bedrijven die zich, die zich bijna. God, die zijn bijna gedragen als premiejakers op het internet. Die, die, die het medium misbruiken. En, en, en dat is nog altijd een vorm van gebruiken, maar die het niet kunnen bezitten. Nee, en dat gaat er in jouw boek ook over. Hè? Een vrouw staat centraal, Margot heet ze, die ook zo'n schim wordt op het internet. Uh, nadat zij zelf ook uh, ervoor heeft gezorgd dat via het internet fictie als waarheid gezien wordt. Ja, het begint allemaal, een voorbeeld dat ik graag gebruik is... In een Franse krant ooit stond er een, kort verhaal, een fictief kort verhaal over een bank, Société Générale. En in dat kort verhaal ging die bank failliet. En een Engelse krant heeft dat als waarheid overgenomen. Met als resultaat dat die bank daadwerkelijk bijna failliet ging. Dus het gerucht, de fictie, werd werkelijkheid. En we merken dat het zo meer en meer gebeurt. In een financiële, complexe wereld daar... Aandelen worden, worden getriggerd door geruchten, door roddels, door, door onwaarheden, door leugens. En wat zij doet, zij wordt een schim omdat ze moet excelleren. Ik wou een verhaal schrijven over een vrouw. Een vrouw die iets kan. Het mag niet wat ze kan, maar ze kan het wel. En dat vind ik iets fascinerend. Stel dat je ambitie hebt. En je ambitie consumeert u. En je ontdekt een talent, maar het mag niet. Moet je dan dat talent negeren? Moet je dan voor iets anders kiezen dat je misschien niet zo goed kunt? En ik, wou, ik vind dat in de literatuur te weinig gebeurt. Namelijk vrouwen die zich willen laten excelleren. Die, die, die willen excelleren. Die iets willen bewijzen. Die zelf bereid zijn om daarop opofferingen persoonlijke, relationele opoffering voor te doen... om die ambitie te volgen. En dat betekent onzichtbaar zijn. In haar geval, om iets te betekenen in de financiële wereld... om zoveel impact te hebben op de wereld... moet ze onzichtbaar worden. Bijvoorbeeld, de rijkste man ter wereld is nu een Mexicaan. En we weten daar niks over. We weten daar bijna niks over zijn privéleven. Iemand als Robert Murdoch... Die kennen we wel. Hij is ook rijk, maar hij is ook kwetsbaar. En waarom is hij kwetsbaar? Niet enkel van News of the World, maar omdat we hem kennen. Hij is geen mythologisch figuur. Dus dat is de toekomst. De toekomst is, macht betekent onzichtbaarheid. En daarom wordt Margot onzichtbaar. Wordt ze een schim omdat ze meer en meer macht vergaart in dit rare, vreemde, complexe wereldje dat geld is. Het geldwereldje, het wereldje van aandelen en van economie... maar ook het wereldje van internet. Want zij gebruikt het internet natuurlijk om haar verhalen... en haar uh, uh, uh, uh, uh, geniale uh, fictie de wereld in te helpen als zijnde uh, uh, waarheid. Laten we even helemaal teruggaan naar het begin van het boek. Uh, Weer een stukje uh, voorlezen? Het ja. is een, een vrouw die Margot, die zich inderdaad via dat internet... en via uh, haar werk loszinkt van haar omgeving. Ze gelooft ook niet in liefde, want ook liefde staat haar in de weg... om haar ambitie uh, waar te maken. Wil je een stuk voorlezen, ja. Joost van de Kastelen? Margot is bijna 28, wonachtig in een huis dat daar niet echt behoort, Opgezadeld met het kunde die ze niet vatten kan... Haar recentste project bestaat opnieuw uit pure, ruwe, onversneden data van een blijkbaar vrij grote speler op de financiële markt. De naam zegt haar weinig, de feiten nog minder. De woorden zijn als krioelende wormen op haar scherm, stuk voor stuk in keurig Engels, maar samen vormen ze een ondoordringbare massa. Haar opdracht is even simpel als onmogelijk. Creëer verwondering uit cijfers, engagement uit beloofde winstmarges en ontroering uit geleden verliezen. Dit allemaal gebundeld in een brochure met de belangrijkste verwezenlijkingen als intro, een ophef market mission statement in het midden en tot slot enkele hoopvolle toekomstperspectieven. En het liefst op maximaal twaalf pagina's was dat uit massa van Joost van de Kastelen, zijn nieuwste roman. Joost, um, je zegt, ik wilde dat verhaal schrijven over, over die vrouwen... die, die uh, uh, gehinderd worden om hun ambitie waar te maken... Uh, maar je wilde volgens mij ook een verhaal schrijven, althans zo interpreteer ik het verhaal erg, over uh, uh, uh, die, die, die uh, internetshype, de manier waarop internet ons leven overneemt, en de manier waarop uh, fictie en feiten niet meer uit elkaar te houden zijn, mede dankzij het internet. Ja, al... Dat is wat deze vrouw doet. Ja. Ze maakt van, van, van treurige bedrijfjes, maakt ze toch ineens uh, bedrijven met een prachtige toekomstenperspectief. en... Het is niet waar, maar mensen geloven het wel. Ja, en, en het gebeurt ook echt. Allee, ik heb ook gesproken met mensen van Wall Street Journal die ook zeggen van, bedrijven lekken foute informatie om aandeelkoersen gewoon te, te manipuleren. Allee, een perfect voorbeeld in Vlaanderen was Leonard en Housby, taaltechnologie, mirakel, zelfs de koning was er op bezoek geweest om te zeggen, dit is fantastisch. En we geloofden het. Allee, mensen hebben hun geld daarin gestoken, aandelen gekocht, en we geloofden de mythe. Als de koning het goed vindt, dan moet het wel goed zijn, tot iemand de feiten onderzocht. Tot iemand zei van, ja, maar dit klopt niet. En dan stort het in elkaar, net zoals de bankencrisis in Europa. Ja, het, het, het, het leek allemaal te lukken. Tot iemand gewoon kijkt van wat zijn de feiten? En dan stort het in elkaar. En, en ik geloof dat, dat, dat iemand als Margot en Soortgenoten echt bestaan. Dat zij, dat zij fictie moeten blijven verzinnen. Om dat, om dat in gang te houden. Want we hebben. Allee, dat geloven we toch? We hebben geen alternatief. Het neoliberalisme of chaos is wat we nu geloven. Namelijk, als, als dit mislukt, dan hebben we anarchie. Dan, dan mislukt allemaal. En dus we leven eigenlijk in een leugen? We leven in, in, in een soort... Goh, een leugen is het niet. We leven in, in, in, in iets dat geen verandering aanvaardt. Die geen alternatieve wil aanvaarden. Maar hoe bedoel je dat? Ik bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld, hoe, hoe, hoe, dat, hoe dat het nu allemaal in elkaar zit. We zitten allemaal in verstrengeling tussen politiek en economie. Maar op zich... Goh, goh, het is, het is, het is, wij geloven dat dit het is. Dat, dat, dat de grote verhalen voorbij zijn. Communisme is, is, is, is mislukt. Dus dit is het. We hebben kapitalisme en dat is uitgegroeid tot neoliberalisme. En dat is het. En we kunnen nooit meer terug... En daar weiger ik te geloven. Ik geloof, hey, om een eeuwig toe een voorbeeld te geven. Zoiets als de Tobin-tax. is nog altijd niet serieus behandeld. Het feit dat je aandeel, uh, het, het kopen en verkoop van aandelen. niet kunt taxeren. Hey, dat dat niet eens op tafel komt. Is, is, is, is, is voor mij onvoorstelbaar. Maar eigenlijk ben jij een grote vijand. dus in die zin van dat neoliberalisme. Jij stelt vragen. die de, uh, de aanhangers van het neoliberalisme. liever niet gesteld zien worden. Ik denk dat het begint met vragen. Het begint met nieuwsgierigheid. Het begint met een obsessie. Dat vind ik ook de taak van literatuur. Allee, het, het voordeel dat literatuur heeft tegenover kranten is, is, is, is inzoomen op iets. Is, allee, een krant kan een artikel wijden, een boek kan 300 pagina's inzoomen op één ding en dat volledig uitspinnen. En mij als voordeel, ik mag ook fictie verzinnen. Namelijk, ik kan, ik kan verzinnen hoe erg het. Kan worden of hoe erg het zou kunnen zijn. Wij worden. Oh sorry, wij worden niet. Ik, ik, ik gooi hier van alles omver. Um, wij worden niet altijd de feiten verteld. En zolang ik niet weet wat er echt gebeurt, zal ik verzinnen wat ik denk dat er aan het gebeuren is. En dat is mijn. Maar voor... hoeveel fictie en hoeveel uh, werkelijkheid zit er in je boek? Want het is een heel verontrustend boek als je het leest. En toch lees je het ook met de troostrijke gedachte. Ja, maar zover is het nog niet. Het is, het is 80% waar. En het verontrust mij ook. Als ik, als ik, als ik soms als ik, als ik ook ontdek wat ik dan ontdek heb... En, en, en wat er aan het gebeuren is. En zeker ook het, het besef dat wij in Europa zitten. Dat ik jong ben in een oud-continent. Oud ik ben 32. En, en, en, en Europa voelt als een bejaarde. Weigert ook een status quo los te laten. Wat voor mij hallucinant is, namelijk... Het, het, het is toch vreemd dat een toekomst aan het versnellen is, dat een wereld gigantisch aan het, aan, aan het veranderen is, en dat wij de pretentie hebben om te zeggen van... Nee, nee, beter dan dit wordt het nooit. Dus we moeten behouden wat er is. Conservatief, conservatisme is voor mij onnatuurlijk. Allee, progressiviteit als, als, als levensnoodzakelijkheid. En ja, natuurlijk... Ik kan maar als individu zo weinig doen als één mens. Maar ik kan wel... Wat ik verzin, zo, zo, zo, zo veel effect laten hebben dat het impact heeft. Alleen, natuurlijk is het ook een wensdroom van een auteur wat zij doet. Margot verzint dingen en dan verandert de wereld. Als je ook dingen verzinnen en, en de wereld... Dus eigenlijk zou jij stiekem een soort Margot willen zijn? Ik denk dat ik ook Margot ben. Zij is ook een extreme versie daarvan. Ik heb ook opofferingen gedaan om die te kunnen. Ja, zoals? Ik heb, alleen, er, is wel een soort, er zijn persoonlijke en relationele dingen gebeurd... waardoor ik nu in een soort gewoon isolement zit. Waardoor ik ook andere dingen heb opgegeven. Ik heb ook... Jij hebt ook dingen opgegeven om die ambitie waar te maken. Om, om, om het schrijven te kunnen waarmaken. Ik maak op zich geen theater meer. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zie ook heel weinig mensen. Ik heb een collectief opgegeven om dit te kunnen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen. Dit is geen hobby van mij. Hè? Allee, schrijven is niet iets dat ik na mijn uren doe. Ik schrijf. Punt. Ik, ik ben en een dat, schrijver. En dat mag je veel kosten, zeg je. Ik... Ja, omdat ik daar ook in geloof. Ik geloof ook dat... als je in iets wil excelleren... Dan, dan heeft dat een kostprijs. Maar de beloning... is dan ook groot. Namelijk, niet een beloning financieel... maar het feit is, dit boek... ...staat tussen mijn andere boeken. Dus boeken van schrijvers die ik, die ik respecteer en bewonder... ...en het mag daartussen staan. En daar, ik weet dat het misschien klein is... ...maar het is, het is nacht, ik mag dat zeggen... ...maar het mag daar staan. En dat is wat geen enkele recensie, goed of slecht in de plaats kan stellen. Namelijk mijn boek staat naast die andere boeken. Naast wie mag het staan? Het mag staan naast, naast, naast J.C. Ballard. Of, of het, mag, het mag staan naast William Gibson. Of uh, het mag staan naast Tom Lanois. Allee, ik vind dat het... Ik vind wat ik schrijf, is de moeite waard. En... Ik schrijf misschien niet wat andere mensen schrijven. Ik schrijf over dingen die genegeerd worden. Ik schrijf ook in een bepaald ritme dat misschien hoog zit. Alleen, je hoort ook hoe ik praat. Ik ben niet de traagste van, van, van, van, van, van de kudde. En... Maar ik geloof dat dit soort boeken meer moeten geschreven worden. En als niemand anders het doet, dan doe ik het wel zelf. En jij hebt daar ook voor dingen voor opgegeven, zeg je. Je hebt voor een deel ook dat isolement gezocht... om die ambitie waar te kunnen maken met één verschil. Margot uit jouw boek, de hoofdpersoon uit jouw roman Massa... die uh, uh, uh, schept er een, een uh, uh, genoegen in om... Uh, uh, van, van, van uh, fantasieën uh, waarheid te maken... om zo mensen op een verkeerd been te zetten. Jij uh, streeft er juist naar, is mijn indruk... om mensen wakker te schudden... en mensen uh, juist de waarheid achter de, de geniale fictie te laten zien. Uh, en Wat ik mooi vond wat je net zei... misschien wil je daar ook een fragment uh, over lezen uit je boek... is misschien zijn mensen wel bang... dat, dat suggereer je in ieder geval in het boek... om de echte antwoorden te krijgen op die vragen... Want, wat dan? Je zegt het neoliberalisme. Nee, dat heb ik moeite met moeilijk woord. woord neoliberalisme. Ja. ja, moeilijk systeem, moeilijk woord. Dat, dat moet het zijn. En is het dat niet? Dan raken mensen in paniek, als het ware. Dus misschien moeten we die antwoorden ook wel niet krijgen op die lastige vragen. En daarover heb je ook een stuk geschreven. Ja. In een tijdperk waarin niemand nog snapt hoe het systeem echt in elkaar steekt en iedereen zich laat leiden door perceptie en geruchten, zullen deze leugens even echt aanvoelen als alle andere informatie. We behandelen economie als een wetenschap met geloofwaardige experts en bewezen feiten, maar eigenlijk is het eerder een religie. Wij moeten geloven dat het bestaat en dat het goed is, want het atheïstische alternatief is totale vernietiging. We verhandelen sowieso al geld op basis van fictie, zoals de illusie dat Duitsland betrouwbaar is, terwijl ze gewoon heel hun economie in stand houden met slecht betaald onbeschermd werkvolk en goede PR. Vergelijk het bijvoorbeeld met de relatie tussen Samsung en Zuid-Korea waar een telefoon kopen een daad van patriotisme is geworden. Het merk als droombeeld. Of al die autozaken op de Champs-Élysées waar niemand een auto koopt maar die onbetaalbare karren staan er als kunstwerken zodat je als na een museumbezoek geneigd bent om een souvenir aan te schaffen zoals een stomme broodtrommel met een mercedes erop. Deze realiteit wordt gestuurd met ideeën en verzintels. In mijn carrière heb ik met tientallen journalisten van zogezegd respectabele financiële klanten gesproken. Maar ze weten het ook niet. Maar ze noteren wel alles wat ik hen vertel. En wat zij schrijven wordt overgenomen door beleggers nieuwsbrieven die voor 20 euro per maand beweren dat ze de juiste aandelen kunnen aanduiden. Het is allemaal lucht. Maar we kunnen het ons niet langer permitteren om de ballon los te laten. Want dan zijn we alles kwijt. Voor altijd. Kijk, en dat is inderdaad guerrilla proza, zoals jouw werk wel omschreven wordt. Verontrustend uh, proza van uh, Joost van de Kastelen. Uh, het staat in zijn boek uh, Massa, dat uh, onlangs is verschenen. Dat nu op de grond valt, maar we pakken het even op. En... Uh, ik moest, toen, toen je dit las, ook meteen denken aan, aan uh, Apple, het succes van Apple. Uh, in Amsterdam is een Apple Store geopend. Nou, daar liggen mensen urenlang uh, in slaapzakken uh, uh, uh, op de grond voor de deur... tot ze naar binnen mogen, omdat er weer een nieuwe versie van een iPad op de markt komt. Is dit een beetje het Apple-verhaal ook? Het is, het, het, het, het is er zeker in verwerkt. Alleen, ik heb... Ik heb ook voor dit boek heb ik, heb ik ook bepaalde steden bezocht. Heb ik Hongkong en Singapore bezocht. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb ooit met mijn eerste boek een debuutprijs gewonnen. En ik heb mijn volledige prijs opgedaan aan die reis. Aan dure hotels. Want ik wou weten hoe dat rijke mensen... Waar ze, zich, waar, ze zich, waar, ze, waar ze vertoefden. Ik wou mij ook even rijk voelen. Ik wou mij even voelen zoals de personage die ik beschrijf. Dat is ook een opoffering geweest om alles wat ik gewonnen heb... direct weer weg te smijten in casinos, in hotels, aan, aan vliegtuigen. En Apple is, is ook een religie geworden. Namelijk, we geloven, of de mensen die Apple steunen... die geloven dat Apple goed is. Dat het, dat het niet... Dat het, dat het een mens is. Een mens die het goed voor zich voor heeft. Net zoals we ook geloven dat Google een mens is die het goed, voor, voor ons, die, die het goed met ons meent. Maar niks is gratis. alleen Facebook en Google die geven ons gratis dingen. Maar in de ruil vragen ze informatie van ons. En die informatie is geld waard. Dat is wat, wat mij meer en meer verontrust. Namelijk, wij, wat wij zijn, wat we kopen, wat we willen is geld waard. Ons leven is geld waard. Wij worden behandeld als klanten, als consumenten. En alles wat we denken is geld waard. De diepste gedachte kan iets opleveren. Allee, er is bijvoorbeeld een winkel in Amerika die dus, die dus kijkt wat, wat je koopt. En dan kunnen ze, ja, gewoon een supermarkt, en dan kijken ze... Goh, die koopt al bepaald soort vitamine en die koopt plotseling veel fruit. Waarschijnlijk is ze zwanger. Nog voor dat de rest van de familie weet dat ze zwanger zijn. Dus wat doen ze? Ze sturen die brochures met voor reclame voor buggies. Maar niet enkel voor buggies, maar voor andere dingen. En toevallig buggies lijkt het. Zodat die klant geneigd is om te denken... Oh, dat is toevallig... Ik heb misschien een buggy nodig. Dus zo graag ze dieper en dieper in ons, in ons leven. En we aanvaarden dat. Ik zeg niet dat we, dat, we, dat, we, dat, dat we ons zelfs moeten opsluiten. Ik zeg niet dat wij een of technologische revolutionair moeten worden. En zeggen van, blijf buiten met je iPod. In T-deel. we moeten enkel bewust zijn dat, dat wij mensen zijn... Die, die op een andere manier moeten omgaan met wat ons maar aangeboden wordt. Maar op welke hoort. andere manier dan? Ik denk ik dat denk wat er nodig is, is, is onszelf ten eerste politiek gezien... is weigeren te aanvaarden dat wat zij vertellen, dat dat waar is. Allee, politiek is, is een machtsstructuur. is ook bedoeld om een macht te behouden. En, en alles wat niet klopt binnen hun idee van, van partijpolitiek... Weigeren de te aanvaarden. Bijvoorbeeld: Ik woon in Brussel en Brussel ligt gevoelig in België. Maar Brussel... Brussel heeft eigenlijk niks met België te maken. Exact. Heeft en... zich het schrijfje ergens losgezongen... Van, van de staat waarvan het eigenlijk de hoofdstad is? Ja, het is bijna hallucinant. Namelijk stel dat Frankrijk zou zeggen... Ja, Parijs, ik heb er niks mee. Of dat Engeland zou zeggen... Londen is maar zo zo. Maar zo wordt Brussel wel aanvaard. En dan vind ik het mijn taak als, als, als columnist of als schrijver... om te blijven duiden op de belangrijkheid van Brussel. Om, om te blijven strijden voor Brussel... Een, een, een, een, het, het zorgen voor Brussel. En op, een, op, op technologisch vlak, ik, eh, ik, ik, ik geloof dat wij niet zomaar mogen aanvaarden dat, dat, dat bepaalde websites en bepaalde... Bijvoorbeeld de CEO van Google, die zei ooit dat privacy passé is. Die zei, ja, jongeren delen sowieso alles met elkaar, dus die, zijn niet, die vinden het niet erg dat wij informatie van hen stelen. Hij, hij gebruikt niet het woord stelen, maar... Bijvoorbeeld, zij gebruiken, zij zeggen bijvoorbeeld dat een e-mail lezen. Dus ze lezen uw e-mails, zij noemen dat scannen. En scannen is eigenlijk gewoon heel snel lezen. We moeten dat niet aanvaarden. Wij dus... moeten niet aanvaarden wij moeten hetzelfde zoals reclame. Wij moeten niet aanvaarden dat reclame overal aanwezig is. Wij moeten niet aanvaarden dat een publieke ruimte wordt ingenomen door reclame. Dus eigenlijk is jouw boek te lezen en is je werk sowieso te ervaren als, als één groot pleidooi voor kritische zin? Ik denk dat dat de beste samenvatting is... dat we op dit uur kunnen verzinnen. Joost, je hebt muziek meegenomen. Mm. Muziek van uh, Jill Scott Herron. The Revolution Will Not Be Televised. Ja. Wat voor stuk is dat? Dat is voor mij het summum van wat ik wil doen. Namelijk, dat is drie minuten of zo, of iets korter. Maar dat is perfect. Laten we er even naar luisteren. Ja. En je refereert er ook aan in Otaku... in ja. de theatershow die je ook in Nederland brengt trouwens. Exact.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 Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on search for tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash or Engelbert Humperdinck. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with cope the revolution will night fight germs that may cause bad breath the revolution will put you in the driver's seat the revolution will not be televised will not be televised not be televised the revolution will be no rerun brothers the revolution will be live The revolution will not be televised. The revolution will be live. Gil Scott Heron. Muziek meegenomen door Joost van de Kastelen. Hij is vannacht mijn gast in Casa Luna. Van hem verscheen ondanks de nieuwste roman uh, Massa. En hij staat ook in het theater met de voorstelling Otaku. Ook in Nederland te zien. Vaak in een dubbelprogramma hè, met uh, Jeroen Leen. Dat is een andere uh, Vlaamse cabaretier. En uh, ik stel voor dat we even luisteren naar een fragment uit die voorstelling. Waar, waarin je ook refereert aan dit stuk muziek. Vandaag op internet bestaat de garantie niet meer dat iedereen alles heeft gezien. De, de garantie bestaat zelfs niet meer dat wat we zien, dat dat echt is. Wij krijgen beelden te zien uit, uit, uit, uit China, uit Syrië, uit Libië... en we weten niet of dat het echt is. En we merken ook dat internet aan het veranderen is. Dat het aan het verkleinen is. We zien dat aan het feit dat er maar één zoekmachine is. één sociaal netwerk. één boekhandel die er echt toe doet. Ja, dat is een ander fragment uit, uit je voorstelling. Eigenlijk over waar we het net over gehad hebben. Van wat is echt, wat is uh, uh, uh, niet echt. Wat is waarheid, wat is fictie. Uh, dan gaan we nu luisteren naar dat fragment. Wat refereert aan, uh, aan dat lied of die, die rap van uh, Gil Scott Heron? Ik ben opgevoed als toeschouwer. Mij is aangeleerd dat ik enkel mag kijken, maar niet ingrijpen. Maar ik ben ook de generatie die heeft meegemaakt wat voor impact internet heeft op ons leven. En ik wil dat duidelijk maken met twee uitspraken van de jaren '60. De eerste is The Revolution Will Not Be Televised van Jill Scott Heron. En hij heeft gelijk. Ieder extreem dissidente stem of extreem bizarre stem zal heel moeilijk toegang vinden tot televisie. Maar op internet kun je dat niet tegenhouden. Een perfect voorbeeld daarvan is Wikileaks.org. Met al die documenten over de oorlog in Afghanistan, in Irak. En het vreemde is, toen zij begonnen te lekken... toen zij die documenten begonnen te tonen over Afghanistan... dat was de officiële reactie altijd. Ook van Pieter de Krem van... oh, je mag dat niet tonen. Dat is top secret. Het fragment uit Otaku, de voorstelling van Joost van de Kastelen... Um, het gaat hier ook over die strijd tussen dat vrije internet... en dat gereguleerde internet waar geen dingen op komen te staan... die bepaalde partijen onwelgevallig zijn. Dat is ook een grote, grote lijn in je boek, hè? Ja, ik, ik, ik geloof dat, dat wij nu in een wereld leven... waar, ja, waar we onszelf terug moeten vinden. Allee, dan waar we onszelf terug een vraag mogen stellen... en waar alles anders is. En dat is voor mij bijna geruststellend. Het is voor mij geruststellend om te beseffen dat de toekomst nog altijd... Is, dat dit niet het einde is. Voor veel mensen is het angst aan jagen. Voor veel mensen is het angst jagen dat het onbekend is... Dat, dat er een verandering op de loer ligt. Of dat we het niet weten. Dat we niet weten wat er kan gebeuren. En dat vind, maar ik vind dat juist zo, zo schoon. Aan, aan, ik vind de, wat ik zo schoon vind, is de gedachte dat de volgende 24 uur in zich de potentie hebben om de meest verwarrende, of de meest verontrustende, of de meest schone, of de meest belangrijke dag aller tijden te worden. Het feit dat het altijd anders, beter of slechter kan, vind ik geruststellend. In je boek... Uh, laat je Europa als het ware imploderen. Uh, de, de, de, de burgers van Europa geloven niet meer in de leugens en geloven niet meer in de eenheid en geloof al helemaal niet meer in de munt. Dat, dat is een, uh, een, een, een, een heel actuele lijn in het boek. Maar het is ook een, een statement, een politiek statement, om uh, die burgers in verzet te laten komen. En passend bij wat je zegt, van misschien moeten we wel verder vragen dan, uh, dan onze comfortzone. Ja, en het heeft ook te maken van, ik, ik schrijf over het belang van fictie. Ik schrijf dat, dat, dat financiële markten geregeld worden door fictie. Maar ik vind ook dat Europa nood heeft aan fictie, namelijk de Verenigde Staten heeft zich groot gemaakt door de fictie van Land of the, van the Free and the Brave. En, en heeft de westerns gecreëerd om te tonen hoe fantastisch dat land is. En mensen geloven dat. Er is uitbuiting, er is armoede, maar ze geloven dat. Ze geloven nog steeds in de American Dream. In Europa bestaat dat niet. In Europa bestaat er geen European dream. Er is geen dream van, als je hier komt, kun je het maken. En wat we hebben gedaan, we hebben een munt verzonnen. Dat is het beste dat we kunnen, konden verzinnen, blijkbaar. Terwijl in 1972 al ooit het plan om een gemeenschappelijke taal te verzinnen. Daar werd dus in, in nieuwsuitzendingen Esperanto aangeleerd in allerlei Europese landen. En, en natuurlijk, als een munt het enige is wat verbindt en de munt faalt, dan faalt ook heel het verbond. En ik schrijf dan over eigenlijk een soort opstand door de conservatieve krachten. Mensen die op straat komen en zeggen van uh, zonder al die goede bedoelingen hadden we rijk kunnen worden. Wat in Nederland eigenlijk ook gigantisch aan, de, aan, aan, aan, aan het gebeuren is. Als iets als de PVV afkomt en zegt van, ja, het is goedkoper om terug te keren naar de gulden is een leugen. Ten eerste, goedkoper te vergelijken met wat? Is het goedkoper als alle landen het doen? Is het goedkoper als, als, als, als, als, als wij het doen? Allee, hoe kan het goedkoper zijn? Wat is de referentie? En mensen geloven dat. Dat is ook een fictie. En mensen geloven dat de gulden beter en sterker en schoner zou zijn dan de euro. Terwijl... Maar, maar zou die opstand van de Europeanen die jij dan beschrijft... Hè, in die zin voor jou eerder een doemscenario zijn? Oh, ik denk het wel. Ik denk... Allee... Ik, het is eigenlijk een soort Europese versie van de Tea Party. Wat er in, in, in de Verenigde Staten aan het gebeuren is. De zogezegde stille meerderheid. Die zich enkel moeit op internetfora. Uh, het zou een doemscenario zijn. Want ze vinden mijn soort niet leuk. Allee, er is, is een idee dat, dat artiesten en, en, en kunstenaars. en, en, en, en schrijvers zich, zich ja, niet mogen moeien. In Vlaanderen is dat gigantisch aan, aan het gebeuren. Is er een partij, de NVA, en die vindt dat iedere aanval. van het artistiek milieu op hun partij... Belgicistisch en conservatief... en vreselijk is. En zij zeggen dat elke aanval van hun partij... op ons... is dan wettelijke zelfverdediging Wat in Nederland ook aan te gebeuren is. Je zit ook een minister van Cultuur... die echt niet geïnteresseerd is in cultuur. Dus, dus ik merk... het zou een doemscenario zijn... Dat, dat, dat er een revolutie komt... Die, die, die bijna wanhopig is... om vast te klampen wat er is. Van het idee van... We moeten dit vasthouden, want verandering is onaanvaardbaar. En, en, en dat is dan de revolutie die ik beschrijf. En jij laat dat tegengeluid uh, horen, van laten we die revolutie misschien zien te voorkomen... door onze kritische geest niet uit te schakelen, sterker nog door die te activeren. Je lijkt een, een, een heel betrokken man, een beetje een, een, een dominee ook wel. Oei, uh, ik, ik ben gewoon een nieuwsgierige, obsessieve man die... ...iets anders proberen te doen. Ik, ik, ik zet mij ook af tegenover de, de traditie, de literaire traditie. En ik zet mij ook af tegen de navelstaarderij... die aanwezig is in de literatuur. Ik vind dat literatuur in zich de kracht heeft om meer te betekenen... ...dan enkel verstrooiing, dan enkel entertainment. Er is genoeg entertainment. We kunnen overal altijd, altijd iets zien dat ons verstrooit. Er is genoeg televisie, er is genoeg op internet, er is genoeg op de radio... Dus het hoeft niet allemaal entertainment te zijn. Ik verwacht veel van mijn lezers. Ik verwacht dat ze moeite doen. Net zoals ik veel verwacht van literatuur zelf. Ik verwacht veel van de schrijvers zelf. Ik verwacht dat zij moeite doen. En dan houden we elkaar in balans. Ik vind, ik vind het juist zo schoon... dat wij nog altijd in staat zijn om iets te creëren... dat moeite kost. Dat vind ik schoon. Jij creëert iets dat moeite kost. Jij schudt lezers wakker, als het ware... Maar zij moeten ermee aan de gang. Zij moeten gaan nadenken. Dat doe je niet voor ze. Zij mogen doen wat ze willen. Ik, ik, ik, ik hoop gewoon dat ik iets maak dat niet genegeerd kan worden. Dat is het enige wat ik wil. Dat is mijn enige ambitie. Mijn ambitie is dat je, dat je niet, het is niet. Het is niet uit een soort ego gedacht. Het is geen geldingsdrang. Het is eerder iets van: ik probeer iets te creëren dat de moeite waard is. En laten we dat ook behandelen als iets dat de moeite waard is. Niet alles kan plat genuanceerd worden. Sommige dingen zijn de moeite waard om kwaad over te worden... om kritisch over te zijn, om ons zorgen over te maken. En, en de dingen die wij negeren, hebben ook in zich een schoonheid. Net zoals ik vind dat games en, en, en, en, en, en internet en, en, en, en comicbooks... ook fantastische dingen, ideeën, beelden naar voren kunnen schuiven... Het is jouw ambitie om die dingen te maken. Taal is daarbij jouw wapen. Uh, je hebt er veel voor over, zeg je. Ook jij uh, uh, hebt je, heb je moeten afzonderen tot op zekere hoogte om dit te kunnen maken. Om dit boek bijvoorbeeld te kunnen schrijven. Maar je gaat niet zoveel als die Margot. Je wordt geen schim. Nee, alleen Margot is ook een heel ander milieu. Alleen Margot is ook op een heel ander niveau. Ik, ik, ik wou wel, ik, natuurlijk, als je literatuur maakt. Dan moet je dus iets verzinnen dat, dat, dat niet braver is dan de realiteit. En de realiteit is een vrij stout gegeven. Dus ik probeer iets extremer te verzinnen. Ik, ga niet, ik maak geen fantasieën, maar ik probeer wel iets te verzinnen dat, dat, dat de realiteit schaakmat zet. En dan moet je ver genoeg durven gaan, omdat de realiteit ook vrij ver gaat. De wereld van Joost van der Kasteel Hij is terug te vinden in het boek Massa. Een wereld die misschien wel reëler is dan we zelf denken of zelf zouden willen denken. Of durven denken. Dank, of durven denken. Joost van der Kasteel, dankjewel dat je hier wilde zijn. Dat is heel graag gedaan. Je boek verschijnt bij de bij. En in het theater ben je te zien volgende week woensdag in Middelburg. Vrijdag 30 maart in Purmerend en zaterdag 31 maart in Ede. Straks hier op Radio 1 een uh, nieuwe aflevering van onze hoorspelreeks. Het Bureau en daarna bent u weer welkom bij NCRV's Casaloua. Dan ga ik graag met u praten over de manier waarop het internet uw leven beïnvloed heeft. Heeft u uh, meer kennis gekregen dankzij het internet? Meer plezier in uw werk? Heeft het internet uw nieuwe vrienden opgeleverd? Of misschien zelfs wel een nieuwe liefde? Of bent u zo druk aan het Twitter en Facebook dat u uw vrienden juist nooit meer ziet? En ons nu alvast op ons gratis nummer 0800 1121. 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.crv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Gaat tot straks na 1 uur.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 Wilt u meedoen met het cadeau? Natuurlijk wil ik daaraan meedoen. Met wie gaat hij trouwen? Marion Spelberg. Eindelijk weer eens iemand... wiens huwelijk kerkelijk wordt ingezegend. Maar de receptie is in Bloemendaal. Waarom Bloemendaal? Ik denk omdat dat meisje daar woont. Ga jij daar naartoe? Ik ga nooit naar recepties. Ik vrees dat ik dit keer ook niet zal kunnen. Het is ook op een vrijdag, zie ik. Vrijdag is altijd een lastige dag. Dan kan ik vast niet. Hoeveel moet ik geven? Wat u wilt. Vroeger maakte ik altijd een lijstje. En dan zette ik bovenaan het bedrag dat de directeur gaf. Dat is gemakkelijker voor de mensen. Dan hebben ze een richtsnoer. Dat is nu anders. Balk heeft het aan mij gedelegeerd. Hoeveel geef jij dan? Dat weet ik nog niet. Dat hangt ook van het tekort af. Dat is nou lastig. Geeft u dan wat u als directeur gegeven zou hebben? Ja, maar ik ben geen directeur meer. Geeft u dan maar een tientje. Goed. Dat doe ik dan maar. En hoe onthoud je nou dat ik betaald heb? Ik streep u weg. Het is maar omslachtig. Of oh, Asjes gaat trouwen. Ja. En nu haal ik geld op. Weet u al wat hij hebben wil? Nee, ik wil eerst maar eens zien dat ik ophaal. Dan mag u daarna wel eens informeren. Anders krijgen ze straks iets waar ze niks aan hebben. Alsjeblieft. Dank. u. Het huwelijkscadeau voor dokter Anders B. Asjes. <lacht> nee, het is maar een geintje, hoor. Hoeveel moet je van me hebben? Zoveel als je mist. mis kunt. Alsjeblieft. En dat hij maar een grote jongen mag worden. Bim, je hebt het gehoord? Ik heb het gehoord. Is er iets genoeg? Meer dan genoeg. Flip. Ja, bij ons in het dorp zeggen ze dan. een dubbeltje om de bruid uit de broek te halen. Flip, je bent hier toch niet op je dorp? Ja, maar het gaat op dezelfde manier. Alleen komen ze er hier niet zo rond vooruit. Hier spreekt de man die zojuist een slagroomtaart heeft gehad. Hier, rechtsdaalder. Ik hoop dat daar genoeg is. En anders roep je mijn hulp maar in. <laughs> Asjes gaat trouwen en nu haal ik geld op voor een cadeau. Wat hoor ik? Gaat Bart trouwen? En zijn huwelijk wordt ingezegend. Net als het nieuwe. Zal wel. Heeft u terug van vijf gulden? Hoeveel wilt u terug hebben, meneer Krak? Geeft u me wat. Kunt u mij misschien voorschieten? Want ik heb geen geld bij me. Hoeveel moet ik voor u schieten? Kan me niet schelen. Maar ik moet nog wel met mijn vrouw overleggen. U hoort het morgen. Hoe gaat het met uw werk? Goed. Ik verstuur uitnodigingen voor meneer Balk. Meneer Balk gaat een lezing houden. U mag wel oppassen dat u niemand vergeet. Kijk wel uit. Zal ik u er ook in sturen? Nee, dat hoeft niet. Kan best, hoor. Ik weet waar u woont. Ik heb het opgezocht in het telefoonboek. Die lezingen van meneer Balk zijn te moeilijk. Daar begrijp ik niks van. Nou, ik weet wel beter. Is mevrouw Moederman nog niet? Hebt u nog iets gehoord van de timmerman? Die komt volgende week. Wilt u ook wat voor het huwelijk van Asjes geven? Natuurlijk. Dat vind ik nou een nette man. <laughs> is het niet? Ja, dat is zo. Ik kom geld ophalen voor het huwelijk van Asjes. En en moet je? Oh, <laughs> we zijn niet allemaal zoals jij. Hoeveel moet je van me hebben? Van jou en van Rietjes vijf gulden. En van meneer Goud één gulden. Vijf gulden. Zoveel heb ik niet. Een gulden. Van mij krijgt hij een riks ik ben bezig geld op te halen voor het huwelijk van Asjes. Ja, alweer. ik heb net geld gegeven voor het kind van de fluiter. Ja. Ik laat deze keer mijn beurt maar voorbij gaan. Goed. Heel veel binnen, maakt dat morgen, jaar een groot aantal volksverhalen, Ik heb hier de enveloppen voor het cadeau van Asjes. Wat? Asjes, huwelijk. En hier is dan de kamer van meneer Beerta en meneer Koning. Marion Spelberg. Maarten Koning. En dit is meneer Beerta. Bertha. En dit is dus waar jullie vergaderen? Ja, aan deze tafel. En waar zit jij dan? Hier. En daar zit meneer Koning. En daar zit Jan Boerakker. En meneer Beerta zit dan achter zijn bureau? Als meneer Beerta er is. En dit is het kaartsysteem. Het begint daar, naast het bureau van meneer Koning... En dan gaat het langs deze wand verder. Dat is dus het kaartsysteem. Daar is meneer Koning mee begonnen. Ja, dat heb je verteld. Ongelooflijk, hè? Maar zonder Bart zou het niet half zo groot zijn. Dat is sterk overdreven. Jan Boerakker en de dames zijn er ook nog. En daar is dus die deur gemaakt. Een aardige vrouw. Ik had dat niet achter de jongen gezocht, jij wel? Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik had het niet achter hem gezocht. Ik kan me voorstellen dat hij daar veel steun aan zal hebben. Maar mijn collega's waren allemaal heel blij van mij. Die waren er ook bijna allemaal. Nou, het was wel heel gezellig. Heel gezellig. Het was wel, toch wel een gezellige trouwelijkheid. Uiteindelijk wel. Denk ik. Meneer Koning, wilt u niet een taartje? Wat moet ik nemen? Iets lekkers. Stilte! Stilte! Meneer Koning wil antwoord. het woord. Ja. <coughs> nu Balk en mevrouw Haan er niet zijn... moet ik als ambtenaar van de burgerlijke stand optreden... En... Dat valt niet mee, want ik heb dat nog niet eerder gedaan. <Klacht> um, en nu ik die rol moet vervullen, besef ik voor het eerst pas goed... hoe moeilijk zo'n man het heeft. Iets te moeten zeggen over iets wat er nog niet is. En waarvan je maar moet afwachten of het wat wordt. <Klacht> Eigenlijk zou je een bruidspaar pas moeten toespreken bij de begrafenis als het allemaal achter de rug is en je kunt overzien wat het waard is geweest. Um... Uh, <kliek> het enige bezwaar is dat je dan geen, uh, uh, geen cadeau meer kunt aanbieden... omdat het bruidspaar dan weinig meer aan heeft... en zeker niet het cadeau dat hier voor me staat... Een cadeau dat zo uh, breekbaar is dat je je hart vasthoudt. Alleen al als je het moet overhandigen. Wat ik dan <lacht> maar bij deze zal doen. <lacht> Alsjeblieft. Dankjewel. Ik denk dat ik al weet wat het is. Ja, dat denk ik ook. Bart, een service. Oh, wat zijn we daar blij mee? Heel blij. Je moet ze nog geluk wensen. Oh, oh ja, um, maar dat is alleen nog maar het cadeau. Veel belangrijker dan het cadeau zijn de gelukwensen. Waarmee we het vergezellen, want die zijn echt gemeend. Uh, het, het, het, het, het, het cadeau natuurlijk ook, maar dat komt uit onze zakken... en de gelukwensen komen uit ons hart. Om die tegenstelling op te heffen... zou ik er nog een klein cadeautje aan willen toevoegen. Het komt... Uit mijn zak en het brengt ook geluk. En waarvan ik zeker weet dat ik er bovendien Bart en dus ook Marion... een groot plezier mee doe. <tie> Veel geluk dus. Een varkentje. Dit is nog voor je verjaardag. Hé, hey, een luidplaat. Mieters. Dank je wel. Ja, ik dacht dat je die wel mieters zou vinden. Ja? Mieters? Kijk eens. Walter Gerwig. Mieters. Hé, hey, hebben jullie er nog een kat bij? Ja, joh. Die is van de vodderman hiernaast. Maar hij wil hem niet meer terug. En nu is die vrouw van de vodderman weggelopen. En die man is er bijna nooit. Dus nu hebben wij hem maar genomen... Ik vond het eerst wel zielig voor die man, hoor, want hij hield toch wel van hem, geloof ik. Hoe heet hij? Marie. Dus Jonas heet nu Jozef. Als Jezus straks geboren wordt, zullen we je wijschilderen. Jonas heet helemaal geen Jozef. Hij heet gewoon Jonas. Dat was een grapje. Hoe gaat het met Kato en met de kleintjes? Ik ben er vier kwijtgeraakt. Die twee hou ik nu maar. En ik heb er ook nog een slak bij. Ook uit de waterleiding Duinen? Ja. Hey, ik vond dat die ander een beetje eenzaam was... maar ik geloof niet dat ze veel aan elkaar hebben. Ze negeren elkaar. Dus jullie zijn nu met z'n zessen? Ja, het huis wordt steeds voller. <lacht> Hoe gaat het nu op je werk? Niet zo goed, eigenlijk. Ik heb me maar weer ziek gemeld. Waarom? Oh, ik dacht dat jullie dat wel begrepen. Nee, ik dacht juist dat het nu wel ging. Het, het ging ook wel, maar met die mevrouw Koppenjan al maar om me heen... hield ik het toch niet meer uit. Dan is er toch ook geen therapie meer. En nu? Ik heb besloten om me nu eerst maar eens een poos met mezelf bezig te houden. Dat leek me beter. Jij bent het daar geloof ik niet mee eens. Ik weet niet of dat zo verstandig is. En dat moet Frans toch zelf weten? Ja, dat, dat dacht ik eigenlijk ook. Jawel, maar ik vind wel eenmaal dat je je in de eerste plaats moet handhaven. En als dat nu zijn manier is om zich te handhaven? Ja, want zoals het nu ging, werd ik gek. Zo gauw word je niet gek. Ja, jij misschien niet. Nee. Ik vind het alleen jammer omdat dat tekenen van die kleine beesten me wel leuk leek. En omdat hij van Kruisberg een aardige man is. Ja, dat is een aardige man. Hij heeft beloofd dat hij misschien thuiswerk voor me heeft. Dat is in ieder geval wat. Je doet net alsof je het zo belangrijk vindt dat iemand werkt. Wees blij dat Frans tenminste niet hoeft te werken. Ik vind het niet belangrijk dat iemand werkt. Dat werk is onzin natuurlijk. Ik vind het belangrijk dat je onafhankelijk bent. Als je bij sociale zaken bent, ben je toch onafhankelijk? Hij hoeft toch bij niemand zijn hand op te houden? Nee, als ze mij een uitkering geven, dan is dat hun eigen schuldgevoel. Ik vind dus dat je bij sociale zaken wel afhankelijk bent. Je lijkt je vader wel. Ja, ik ben een zoon van mijn vader. Maar Frans niet? Nee, Frans is een zoon van zijn vader. Zijn borrel drinken? <truimert> heb jij Bart Asjes nog gekend? Nee, wie is dat? Die werkt bij mij. Ik heb alleen Hein de Boer gekend. Bart Asjes is vorige week zijn aanstaande vrouw op het bureau komen voorstellen. Ja, dat vind ik zo gek. Wie doet dat nou? Dat is echt Bart. Die identificeert zich met zijn Wie baan. Wie identificeert zich nou met zijn baan? Dan ben je toch wel gek als je dat doet. Dat doet er niet toe. Wat ik vertellen wilde is dat ik toen een toespraak moest houden... en dat dat volledig de mist in ging. <lacht> ik lach nou, maar ik voel me toen doodongelukkig. Ik zei dat ik ze eigenlijk pas kon toespreken bij hun begrafenis. Want dan horen ze het er pas bij. ja. Dat is het natuurlijk. Je hoort er pas bij als je er niet meer bent.